ze bladzij voor bladzij doornamen, luisterde ze nauwelijks. Ze vond alles meteen goed. Nog voor die was uitgesproken. Het was duidelijk dat ze wachtte op dat ene, wat belangrijker punt. Hij dwong zich om wat langzamer te praten, genuanceerder, zonder dat hij daarin slaagde. En dan het punt dat van wat meer belang is. En ze keek er ter sluiks naar, alsof het iets heel... Smerig, van. Hij aarzelde zocht naar een formulier om het slikken gemakkelijker te maken. Maar aan de manier waarop ze zich schrap zetten. wist hij al dat het niet zou lukken. Nee, dat uh, ben ik niet met je eens. Laten we eens op een rij zetten wat we wel met elkaar eens zijn. Hij pakte een papiertje en zette een 1. Maar ze verzetten zich zo stark. dat hij bij punt 3 alweer moest ophouden. Ze, dus begon ze begonnen beleefd, beleefd tegen, elkaar tegen elkaar in te, in te praten. praten. Als zij praten... Kijk, hij van haar weg. Naar buiten, alsof hij diep en objectief nadacht over wat ze zei, maar zonder haar woorden tot zich te laten doordringen. Hij was voor 100% van overtuigd dat ze ongelijk had, maar hij zag geen kans, of zo vaak, om dat onder woorden te brengen. Hij voelde alleen dat ze vaak zat. Hij kon het niet bewijzen, laat staan dat hij kans had. Om het zelf te laten bewijzen. Hij praatte, praatte steeds een onaangenaam, verstart lachje. Hij had haar de woorden met een stamper in haar hoofd willen drukken, zo stom vond hij haar reacties. En tegelijk had hij een hekel aan zichzelf. Maar ze verdomde het om hem te begrijpen. Verdomden ze het? Hij merkte dat ze heel langzaam naar zijn standpunt begon toe te werken. Maar alleen weigerde om zijn termen te gebruiken. Oh, nou, bedoel je het zo? Alsof je het al die tijd niet begrepen had. Hij keek gespannen op het papier en op dat punt vonden ze elkaar dan. En op dat punt vonden ze elkaar dan in haar woorden, maar zonder dat ze zich overtuigd toonde. Hij voelde dat ze helemaal niet wilde luisteren. Ze wilde weg. Om haar gezicht was te zien dat het huilen haar nader stond aan het lachen. Hij vroeg zich af hoe je het in godsnaam had moeten aanpakken. Hij had haar om uitleg moeten vragen. Haarzelf haar eigen denkfout laten ontdekken. Maar hoe? Ik ben geen man voor mensen. Ik ben een man voor in een mangat. Alleen. Met een mitrailleur. Die wiegen in de Nederlanden. Het was alsof hij uit een koker. Een geweldige lege ruimte in Kopen. En ik begreep ineens waarom mensen zich willen concentreren. Specialiseren. Eén onderwerp hebben dat hen bezighield. Voor het eerst besefte hij dat het gebouw van de wetenschap gegrondvest is op angst. Het was verhelderend. Maar nu hij die angst bleek te delen, ook vernederend. Alsof de mens niet vrij zou zijn zijn leven in te richten naar eigen inzicht. Hij wilde daar eigenlijk niet eens over denken. Dag heren, dag meneer Beerta. Dag Anton. Je weet natuurlijk dat ik volgende maand 75 word. Dat weet ik. Dat weet je. Nu vindt Karel dat ik dan een feest moet geven. Wat vind jij daarvan? Je geeft toch elk jaar een feest? Een groot feest in een zaaltje? Dat lijkt me verschrikkelijk. Mij ook. Maar ik ben bang dat ik daar niet onderuit kan. Waarom niet? Dan ken je Karel niet. Ja, dat verandert de zaak natuurlijk. Nu vindt Karel dat ik de drank bij Jonker moet bestellen. Maar ik wil daar toch ook jouw advies over hebben. Dat lijkt me een goed advies. Maar je weet toch dat ik een vete met Jonker heb? Nee. Ik heb een vete met Jonker. Wat is dat dan voor vete? Ik ben gek op advocaat, dat weet je. Ja, dat weet ik. En omdat de advocaat een poosje geleden een kwartje duurder werd, heb ik toen 24 flessen tegelijk besteld, want ik ben een zuinig man, dat weet je ook. Dat weet ik ook, ja. Een deel van die flessen was beschimmeld toen ik ze aansprak, maar Jonker weigerde om ze terug te nemen, omdat ik ze te lang bewaard had. Ik heb hem toen de klandetie opgezegd. Hoe lang is dat geleden? Een jaar of vijf. Dan zou ik dat vergeten. Dat zegt Karel ook. Zie je wel? Dan zal ik dat maar doen. Maar vergeten is ook zo wat. Waarom gaat u het dan niet gewoon met hem uitpraten? Dat heb ik geprobeerd, maar hij was niet voor reden vatbaar. Dan zou ik het nog eens proberen. Nee, één keer is genoeg. Ik kan niet aan de gang blijven. En wat voor zaaltje moet dat worden? Een groot zaaltje, want Karel rekent op 150 man. Nou, ik moet het nog zien. Het zal zeker een fiasco worden. Daar ben ik ook bang voor. <lacht> Mijn enige oranjeliefde bestond erin dat ik wel eens met Beatrix naar bed had gewild, maar nu ik deze foto zie, is dat ook afgelopen. Dat heeft Peter toch gemist? Heb je nog wel eens wat van Ad gehoord? Hebben jullie dat ook gelezen? Dat ze nou ook al een maximum snelheid willen gaan invoeren? Ik had gisteravond Heidi aan de telefoon. Ja. Een van hun katten is overleden. Dank u. Tante Betje. Ik vraag me af of dat nou wel zo verstandig is. Tante Betje. Die had het met zijn tong uitverdeeld Lijkt mij heel onverstandig. Is At ziek? Als je niemand kunt passeren, dan ga je, je vervelen. Ik heb er niets van gehoord. Ik dacht dat die vakantie had. En dat geeft ongelukkig. Straks is de zondag nog de enige dag dat je eens lekker kunt passeren. Omdat het dan getoerd wordt. Dan is de Londen wel goed af. Dan kun je net zo goed je auto aan de kant laten staan. <laughs> huh? Heb jij dat dan niet? Als je op de fiets zit. Dat je dan niet verdraagt dat er iemand voor je rijdt. Jawel, maar als ik het passeer doe ik dat tenminste zelf. Ik doe het ook zelf. Ja, door op het gaspedaal te drukken. En je vindt dat ik het dan niet zelf doe? Je moet moet bovendien nog uitkijken, ook anders zit je zo op je tegenliggen. Met een motor gaat dat lekker. Dan kruip je overal nog net tussendoor. Heb jij een motor? Twee. Een Honda en een Harley Davidson. En wat voor kleur helm heb je dan op? Oh, een rouwje. Gaat nooit hoe je met je hoofd doet dat gaatje aan de onderkant komt. Dat moet je toch een verdomd klein hoofdje hebben. Je kunt hem openmaken. Oh, gelukkig. Ik heb eens twee mensen, allebei met een helm op, met elkaar zien staan vrijen. Natuurlijk, ja, hoe gaat het? Goed hoor. En met Jacob? Ook wel goed, geloof ik. Zit hij nog op Tessel? Nee, hij is weer terug. Dus nou weet hij hoe je moet dienst weigeren. Heeft Jacob op Tessel gezeten? Ja, in een kamp voor dienstweigeraars. Goed zeg. Of het goed is, is het tweede natuurlijk. Oh, jij vindt het niet goed. Wat zit er nou voor mensen? Oh, aardig. Hij had alleen de indruk dat sommige mensen nooit een stap vooruit komen. Komen wij dat dan wel? Als jij tachtig bent, wees je toch ook nog altijd de zaterdag editie van de waarheid? <lacht> of iets wat daarvoor staat als de waarheid er niet meer is? Ja, ik begrijp je wel. En jij zult dan ook nog wel fietsen. Dan zullen we je er misschien wel op moeten helpen. <lacht> Ah, nee, dat is niet aardig. Dat oh, is dat niet aardig? Dat ik nog zou kunnen fietsen als ik 100 ben en dat jullie me dan een opzetje willen geven, is ontzettend aardig. Ik teken ervoor. Ga jij naar je kamer? Zouden Rick en ik je misschien even kunnen spreken? Heeft D. Haan jou gevraagd of je chef Lagerwee kent? Ja, die ken ik niet. Rick en ik zitten in de sollicitatiecommissie en wij zouden hem graag hier hebben, maar D. heeft liever een ander. Hij lijkt ons gewoon goed. Die anderen kennen we wel en die hebben we hier liever niet. Hij is ons de katholiek. Jullie zijn toch ook katholiek? Dit is een echte katholiek. Heeft ze tegen jou ook gezegd dat ze balk wil laten beslissen... omdat ze zoveel vertrouwen heeft in zijn mensenkennis na de keuze van Beekenkamp? Dat heeft ze gezegd, ja, maar ik dacht niet dat dat zijn keuze was. Ja, zie je, daar heb je het alweer. Ik was al bang dat er zoiets achter stak. Ik zeg niet dat Balk geen kijk op mensen heeft, maar het is wel zijn eigen kijk. Ten slotte is mensenkennis niet anders dan dat je weet met wie je op één kamer wil zitten. Nee, maar dan weet ik wel genoeg. Balk hoeft niet bij hem op de kamer te zitten. Dat moeten wij. En D gaat volgend jaar met pensioen. We zeggen gewoon dat we aan het oordeel van Balk geen boodschap hebben... en dat de commissie maar bij meerderheid van stemmen moet beslissen. Alleen zegt ze dan dat haar stem voor twee telt en dan staken de stemmen. Ja, dat krijg je dan weer. Maar met dat praatje over de mensenkennis van Balk kan ze bij ons in ieder geval niet aankomen. Was dat het? Ja, Voorlopig wel. Dankjewel. Ik hoorde, ik hoorde dat jij tegen pastoors hebt gezegd dat ik geen mensen kennen. Ja, dat wil zeggen, hij hoorde het zichzelf zeggen en schaamde zich op voorhand. Pas toen hij zich had voorgehouden dat hij nu helemaal zo was en dat het geen zin had om dat te ontkennen, kon hij zich weer enigszins met zichzelf verzoenen. Zij het zonder voldoening. Ik ga wat eerder weg omdat ik vanmiddag niet gepauzeerd heb. Ja, natuurlijk. Tot morgen dan maar. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Joop, ik was bang dat je je tijd vergat... en dat ik je morgen hier bleek en uitgehongerd... met tranen in je ogen van het werken zou aantref. Niks hoor. Ben je op de fiets? Nee hoor, dat is niks gedaan. Hoe lang loop je dan nou over naar de Dakosta Kade? 10 minuten, kwartiertje. 10 minuten? Ja, natuurlijk. Vind je dat snel? Tot snel. Zolang ik het nog kan. Hoe, hoe, hoe loop je dan? Leidse straat, Leidse plein. En dan doe je yoga. Nee, ben je gek? Wanneer dan? Nou. ...voor ik naar bed ga, maar niet elke avond. Niet elke avond? Nee, gelukkig niet. Wat heeft het dan voor uh, zin? Nou, dat je je ontspannen voelt natuurlijk. Maar je hebt toch ook les? Af en toe. En een boekje? Ook een boekje, ja. En waarom kan het dan niet alleen uit zo'n boekje? Het kan wel, maar dat is gevaarlijker. Vaarlijk, hè? Als je het te intensief doet, dan kun je gek worden. Goeie god, nou. Doe het dan maar niet. Je zal er ook wel aanleg voor moeten hebben, denk ik. Dat heb jij niet. Nee hoor, ik niet. Nou, doe dan maar yoga. Ja. Tot morgen. Nee, vanavond heb ik violen. Dat is ook yoga. Ja, is In ieder geval, tot morgen, hoop ik. Gek of niet. Betje is dood. Wie is tante bedje? Een van de katten van Ad en Heidi. Die kat die altijd zijn tong uit zijn bek liet hangen. Ach, wat zielig. Was Ad dan weer? Nee, van Mia. Moet je dan niet opbellen? Dat vind ik te gek. Ik weet niet eens of je ziek is of met vakantie. Zal ik dan opbellen? Het zou wel aardig zijn, natuurlijk. Ik kan meteen vragen hoe het met hem gaat. Ja. Want ik vind Ab en Heidi wel aardig, natuurlijk. Goed. Niet meteen. Dan maar meteen, ja.